Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Nederlandse stranden zijn een stuk schoner dan begin deze eeuw. Er ligt ongeveer een kwart minder afval op de stranden langs de Noordzee, heeft Stichting de Noordzee uitgezocht. Dat komt onder meer door het verbod op gratis plastic tasjes, zegt de stichting. Door de coronacrisis en een minder aantrekkelijk vestigingsklimaat zijn er afgelopen jaar een kwart minder buitenlandse bedrijven naar Nederland gekomen. Het waren er 305. Dat blijkt uit cijfers van de organisatie die buitenlandse bedrijven helpt om zich in Nederland te vestigen. Een derde van de Amerikaanse militairen weigert vooralsnog een vaccinatie tegen het coronavirus. Dat heeft een hoge militair gezegd tijdens een hoorzetting van het congres. Volgens het Pentagon is dat cijfer in lijn met de percentages voor de hele bevolking. De Amerikaanse militairen zijn niet verplicht zich te laten inenten. Tot nu toe zijn ruim 900.000 militairen gevaccineerd. De Spaanse politie heeft zo'n 50 mensen aangehouden nadat betogingen waren uitgelopen op rellen. Voor de tweede avond op rij gingen mensen in onder meer Madrid en Barcelona de straat op vanwege de arrestatie van een populaire rapper. Reilschoppers raakten slaags met de politie en vernielden winkelruiten. De nieuwe Italiaanse premier Mario Draghi heeft vrijwel de gehele senaat achter zich gekregen bij een vertrouwensstemming. Draghi heeft beloofd dat zijn regering van Nationale Eenheid... alles op alles zal zetten om de coronacrisis het hoofd te bieden. Bijna een maand na zijn aantreden heeft president Biden... voor het eerst met de Israëlische premier Netanyahu gebeld. Beide kanten noemde het een goed gesprek. De twee spraken onder meer over de coronacrisis... Iran en het versterken van de militaire samenwerking. Het weer? De bewolking overheerst, al kan landinwaarts de zon soms doorbreken... In de middag vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 6 graden op de Wadden tot 13 graden in het zuidoosten. Morgen is het wisselend bewolkt en droog. Het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk is er veel vertraging op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer bij omval. De vertraging is ruim een half uur.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 I'm yeah.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 Si fuera la URU me estuviese parkeado, dando vueltas por condado contigo, siempre le va a Tú no eres mi señora, pero toma 50, gastale en cefora. Le butón ya no compré en Pandora. Como Piscin a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el Kora. Estudiosa puesta para ser doctora. Doctora, pero. A ti las 24 horas Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a lo hondo Si por mi te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco bonnes, Lo que digan tu amiga Ya yo me enteré To try not to think of you until you reached out and said remember that night we went for a try Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het afgelopen jaar zijn een kwart minder buitenlandse bedrijven naar Nederland gekomen dan in 2019. De daling kwam door de coronacrisis en een minder aantrekkelijk vestigingsklimaat. De politie in Spanje heeft tientallen mensen aangehouden nadat betogingen waren uitgelopen op rellen. Onder meer in Madrid en Barcelona gingen betogers de straat op vanwege de arrestatie van een populaire rapper. Bij een brand in een goudmijn in China zijn zes mijnwerkers om het leven gekomen. Vier anderen konden worden gered. Het is het tweede dodelijke mijnongeluk in de regio in korte tijd. Het weer. Het wordt een bewolkte dag, al kan landinwaarts af en toe de zon doorbreken. In de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt 6 graden op de Wadden tot 13 graden in het zuidoosten. VL.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 Oh, jij dacht van die jackpot was gelijk gevallen. Jullie missen discipline, dat is bijna alles. Ik pak met deel en tja, ik smeer hem weer als tijgerbalsen. Geloof niet alles, je kan alles voor een prijs vervalsen. Meng je niet met mij, dat wordt een dure race. Ik praat met drama, maak alarmen, jullie hier of case. Maar al mijn werken strekken blokken of ze sturen hees. Lijpen op je feestje, wordt het dure feest. Uh, er staan net deppend dingen on safety. Ik kan je wel vergeven, maar vergeet niet bro. Je dacht ik moet als jou als ik die cake zie. Is hoe ik ben, ik ben nog steeds niet zo Split the nieuwe chain, I've enough now Shoot the fuck, I sell cake in the lockdown Heb die ding nog eens een d's, dat een sport now Wees naartoe bij je verleden, je Ik hoor dat je goed begrijpt Ik doe wat ik doe altijd Jongen, ik ben op de move, altijd de move, altijd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 Draait zich om, we moeten gaan.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 I realize now And maybe I'm not ready for love Okay I realize now I finished just before we begun Un I'm done you to realize and i'm not gonna be here forever but i wish that i was but you were the car. for every little feeling i'm feeling inside sometimes i sit and i think about why i even trust that you shit on surprise. i'm walking away from you it's about time I want you to walk out and walk out of my life you yeah you you stay on my mind when 6.9 punt CfM dus ook niet naar mijn werk toe, omdat ik dan dus mag. Mijn baas begreep me niet, hij reageerde negatief. Ik heb het betalde geprobeerd en daarna werd ik agressief. Wat ik doe daar, dat is nog steeds van kracht. De klad in. Zij neemt vakantie, maar ik had helemaal geen poen. Wat ik deed, dat is nog steeds verkracht. Oh, was ik maar een geisel.